Oh, oh, oh, oh, Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Mark Visser met het NOS journaal. Het Scheperen ziekenhuis in Emmen ontslaat een chirurg die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van tenminste vijf patiënten. De chirurg werd dit voorjaar op non-actief gesteld. Vijf van zijn patiënten zijn na een maagverkleiningsoperatie overleden. Het onderzoek blijkt dat de man tekort is geschoten, hij te veel risico's en lichten die zijn patiënten daarover niet in. Eerder vandaag zei de inspectie voor de gezondheidszorg dat de chirurg zijn vak niet meer kan uitoefenen. De politie heeft twee nieuwe verdachten opgepakt voor de rellen op het strand van Hoek van Holland. De mannen van 25 en 19 komen uit Rozenburg en Leiden. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging tijdens het strandfeest eind augustus. Daarbij vielen doden. Vanavond zijn in opsporing verzocht foto's te zien van andere verdachten die nog niet zijn aangehouden. Het ingenieursbureau Grondmei ziet weinig in het alternatief van het kabinet voor het onderwater zetten van de Hedwiegenpolder. Om de schade aan de natuur te herstellen, die ontstaat door het uitdiepen van de Westerschelde, wil het kabinet buiten dijks, schorren en slikken aanleggen. Maar de Europese Commissie zet vraagtekens bij het plan van het kabinet en de Raad van State heeft de uitdieping stilgelegd omdat de gevolgen voor de natuur niet duidelijk zijn. In Oeganda is een van de meest gezochte oorlogsmisdadigers van de Rwandese genocide opgepakt. Het is Idolfonse Nizayimina. Hij was tijdens de volkenmoord in 1994 het hoofd van de inlichtingendienst en de militaire operaties. Het tribunaal houdt hem verantwoordelijk voor de moord op tienduizenden Tutsis, onder wie een Tutsi koningin... Nise Yimina werd gearresteerd toen hij met valse papieren naar Kenia probeerde te reizen. Hij zou intussen zijn overgebracht naar het Rwanda-tribunaal in Tanzania... maar dat is nog niet officieel bevestigd. Het weer, veel bewolking en van het zuidwesten uit gaat het af en toe regenen. Ook morgen regent het flink en daarna wordt het droger. Dit was het NOS. Hallo bedrijfseigenaren. Heb je wel eens nagedacht waarom je eigenlijk nog steeds in die suffe ouderwetse krant adverteert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 Unimpressed but so in awe Such a saint but such a whore So self-aware, so full of shit So indecisive, so adamant All contemplating, thinking about thinking It's over Drinking, watch me come undone. There's salad rays, of blades, of mirrors in the street.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 Je dorp in de duinen met zijn geheel eigen sfeer. Ontdek jezelf. Ontdek de ander. Ontdek Zandvoort. Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmsandvoort.nl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 En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart van het oud liefst uit Londen.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 Wie heeft gevonden, dan stort ze me hart vol met alle liefst uit landen.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 Oh, dat